vijf bekerduels, stuk voor stuk boeiend. Wat te denken van AZ Heerenveen in de verlenging, Andy. Bijzonder boeiend en af en toe op het uh, scherps van de snede. Nu ook weer... ...is het een overtreding van de Tikba op Johansson... ...terwijl de bal niet eens in de buurt is. En heeft Magali een vrije trap gegeven aan AZ. Staat 2-1 voor AZ. Nog 8,5 minuten gaan. En AZ heeft mogelijkheden om op 3-1 te komen. Want de bal ligt op een ple prettige plek. Een meter of vijf buiten het strafschopgebied. Goudelje staat erbij. En wie staat er nog meer bij? Steven Berghuis. Die is uh, ingevallen voor Maarten Martens. En uh, zou dat ook nog kunnen doen. Maar ik denk dat Goedelje de vrije trap gaat nemen. Uh, net even ontvlamd. Uh, met wat uh, geruzie onderling. Maar nu staat dan die vrije trap. Kijken wat Goedelje ermee kan doen. Ramon Zomer staat klaar om als breekijzer te komen. De vrije trap net naast 2-1. Nog altijd nog 7, 8 minuten te gaan. Kwart voor acht begonnen. Ook boeiend. In ieder geval qua stand. Rodi en Vitesse. Nou zeker, want er is nog niet gescoord. De tweede helft die 17 minuten onderweg is, is aantrekkelijker geworden. Er komen wat kansen over en weer. Bos heeft zich, Peter Bos bedoel ik daarmee, de trainer van Vitesse... een aantal malen gemeld langs de zijlijn. Omdat hij zeer ontevreden is over dat wat Vitesse laat zien. We weten ook allemaal dat Vitesse veel beter kan dan wat het nu laat zien. Maar misschien om die reden is het wel een leuke wedstrijd. Want in de Eredivisie is het verschil tussen deze twee ploegen op de ranglijst in ieder geval heel groot. En daar valt hem merkwaardig genoeg vanavond op het veld niet zo heel veel van te zien. Het is dus gewoon spannend. Om... 8 uur begonnen in Leeuwarden. Cambuur tegen FC Utrecht. Frank Wielaert. Eén wissel sinds de rust. We zijn inmiddels in de 48e minuut. Als Cambuur jaagt op de 1-1. Dat is nodig omdat Utrecht voor op voorsprong is gekomen. Het jagen gaat voorlopig nog even door aan de linkerkant via Ritsmeijer. Daar waar veldballen eigenlijk zou kunnen staan... Hij is daar alleen even naar de buitenkant uitgeweken. Ritsmeijer, de Oostenrijker, verdient daarmee ook een vrije trap. Veldballen in de ploeg gekomen voor Van Brakel. Dat is de enige wijziging sinds de rust. Want de stand 1-0 voor Utrecht staat nog altijd kaarsrecht overeind. Ook om acht uur begonnen JVC Kuik. Het verrassende JVC Kuik tegen MVV Maastricht. Richard. Ja, JVC Kuik gaat misschien wel stunten en gaat de kwartfinales bereiken. Het zou wat zijn. Vijf minuten zijn we inmiddels alweer bezig aan de tweede helft. En de eerste minuten zijn ook alweer voor de ploeg van Kraai en Kruif Die op de, in de beginfase van de tweede helft alweer fanatiek staan te coachen. Het is dus MVV dat wat zal moeten bedenken. Zij staan op achterstand. Andy Houtkamp bij AZ Heerenveen. Ja, spannend hoor. Spannend. En nu is AZ weer weg met Johansson aan de rechterkant... Heeft hij een uh, maatje gevonden in Berghuis. Berghuis, goede beweging. 2-1 de voorsprong voor AZ. Tegen Heerenveen. We zitten in de tweede verlenging. Bal naar Johansson. Johansson nog altijd in het schapshoopgebied. Terug naar Berghuis. Berghuis trekt het schapshoopgebied binnen. Probeert te schieten. Schiet tegen een tegenstander op. jongen, het is nog uh, spannend ook hoor. De hele wedstrijd eigenlijk al. En dat uh, met twee ploegen die aanstaande zaterdag... ook in de competitie tegenover elkaar staan. Heerenveen in de competitie. Twee punten meer dan AZ. Maar nu dus achter met 2-1. Wildschut is weg voor Heerenveen, want Herenveen uh, heeft balbezit. Uh, gaat de bal niet naar Ramon Zomer die als breekijzer erbij is gezet door Marco van Basten in uh, de spit. En dan uh, spelen ze achterin 1 op 1. Ja, 1 op 1 bij AZ uh, zijn ze nu nog uh, aan het verdedigen. Maar Nick Viergever doet dat goed. Heeft de bal ondertussen opgepikt. Speelt er weer de diepte in naar nou, de hele snelle Johansson. Maar die bal is niet scherp of te scherp. Niet goed genoeg. En dus kan uh, Heerenveen weer overnemen. Nog 5,5 minuut in de tweede verlenging. En AZ leidt met 2-1 tegen Herenveen. En Feyenoord leidt met 1-0 tegen Iraklis Door een uh, Henny Meijer-achtige goal. Ja, prachtig. Hij heeft, niet hele Hij heeft niet zijn hele grote kont. Maar daarover straks meer. Bas. Nou, wat uh, een grote kont of niet. Een schitterend doelpunt hebben we hier gezien. Van Hupperts. En die uh, rost de bal vanaf een meter of twintig in de hoek. En zo staat Roda tegen Vitesse op een 1-0 voorsprong na 66 minuten. Het is een uh, doelpunt dat je nog wel eens in herhaling zou willen zien. En uh, een doelpunt waarvan we ook het gevoel hebben dat je dat zo gaandeweg het seizoen nog wel eens tegenkomt. Zo'n heerlijke folie. nadat een vrije schop van Roda eigenlijk onschadelijk gemaakt lijkt. Want door Vitesse wordt weggekopt. Het strafschopgebied weer uit en dan staat Hupperts op 20 meter recht voor het doel. En die zal zijn ogen niet hebben dichtgedaan. Maar in een stripboek zou je dat dan wel verwachten. En figuurlijk gezien had hij zijn ogen zeker dicht. Want de bal gewoon baf. Ineens uit de lucht in de verre hoek. Veldhuizen nog met een snoepduik naartoe. Maar de keeper heeft werkelijk geen schijn van kans. En zo is dit bekerduel in ieder geval opengebroken. En staat Roda JC tegen de koploper van de eredivisie Vitesse. Na 66 minuten op een 1-0 voorsprong door een werkelijk prachtige goal van Guus Huppert. Ronald. Ja. Uh, ik mag weer. Heraknes Feyenoord is uh, 1-0 voor uh, Feyenoord. Door dus die goal van Graziano Pelle. Maar er gebeurt voldoende hier in uh, Almelo. Feyenoord is er bijvoorbeeld al heel dicht bij de tweede geweest. Bij een uh, kopbal van uh, Joris Matthijssen. Vrije trap vanaf uh, de linkerkant van het veld. Goede redding van Pasveer Die zojuist ook goed reageert op een inzet van een uh, medetje of 20 van Is En net op tijd is eigenlijk om de rebound nog te pakken. En uh, Heraknes heeft voor de tweede keer een penalty uh, geclaimd. Maar die terecht overigens niet gekregen. Ging wel een uh, moment van slordigheid van Feyenoord aan vooraf. Want R.W. Mulder speelde de bal naar immers. Die veegde hem vervolgens terug richting Matthijssen. Ja, daar zat Rosheuvel tussen. En vervolgens die Rosheuvel richting het strafstopgebied. Maar struikelde hij meer over zijn eigen benen. Doordat hij door Matthijssen ten val werd gebracht. Dat heeft Nijhuis keurig gezien. En houdt de kaarten dus op, op zak. En hoeft dus ook geen, geen sancties uit te delen. In de richting van Feyenoord. In het voordeel dus van Iraklis Almelo. Dat nu het balbezit heeft met Mark Veldmaten. We hadden dus die 1-0. E Nog even terugkomend op dat Henny Meijer gevoel. Ja, hij duwde zijn kont er als het ware in. Hield de verdelen. Pelle dus op die manier op afstand. Maar nam de bal wel fantastisch aan. Zodat hij in één keer klaar lag voor een halve volley. En de bal dus in de verre hoek. Maar Pelle ja, toch een stuk minder kont dan Graziano Pelle. Of dan Henny Meijer. Ik denk als hij zo'n kont had gehad was hij vast niet zo heel populair geweest. Schaken gaat nu over het uitgestoken been van Rienstraat. Dat gebeurt een meter voor de middenlijn. Schaken naar de grond. Nijhuis fluit en dus een vrije trap voor Feyenoord. Dat dan weer stapjes kan maken richting de helft van Herakles dus Almelo. En de Klaas, Klaas heeft hier vrije trap. Vrijtrappen genomen. Matthijssen stuurt daar is weg op de rand van buitenspel. Nee, over de rand van buitenspel. Dus de redding van Pasveer is goed, maar overbodig. Want Herakles mag gewoon een vrijtrappen gaan nemen. Er gebeurt voldoende dus. 25 minuten gespeeld. 1 goal. Graziano Pelle voor Feyenoord. Ja, er ja, gebeurt ook genoeg bij Andy. Ja, zet hier een Laatste minuten van de wedstrijd. Een echte Engelse bekerwedstrijd om het zomaar te zeggen. Als AZ met 2-1 voor staat en Heerenveen er alles aan doet om die gelijkmaker er nog in te krijgen. Want nu weer een vrije trap halverwege de helft van AZ. En Nordveld vraagt aan de zijkant mag ik mee naar voren? Nee, zegt Van Basten. Doelpunt bij Richard hoor ik. Ja, daar is de spanning terug in Kuik, want MVV is op 2-1 gekomen. Een eigen doelpunt van JVC Kuik. De bal werd er ingekopt door Schaap, Frenk Schaap. Na een goede aanval van MVV over de linkerkant met het hoofd... werd zijn eigen keeper verrast, Joris van Gerven. En zo is MVV dus weer helemaal terug. Wordt het nu misschien 2-2? Nee. Het is de keeper van Kuik die nu wel op tijd en goed uit zijn goal komt. Joris van Gerven 2-1, maar dus weer spannend in Kuik. En we gaan snel terug naar Andy. Af, minuut nog. En de bekerwinnaar van 2009. Heerenveen lijkt het onderspit te gaan delven tegen de regerend uh, bekerwinnaar, namelijk AZ. En dan uh, is er uh, nog uh, een minuut te gaan, want de inworp is voor AZ en heeft uh, Johansson, die is snel zegt, die is even voorbij Otikba. Die krijgt nog een duel van Otikba, maar Johansson heeft de bal. En die uh, twee die hebben wat uh, gevechten uh, gevoerd. Nu houdt Otikba vast. Ja, Makkali, dan moet je wel fluiten. Hij fluit werkelijk overal voor. En dan is het zo overduidelijk dat Otikba, Johansson Johansson vasthoudt en dan fluit hij niet. Maar goed, dat maakt het spel dan wel weer spannend. Omdat Heerenveen in balbezit is met Ramon Zomer. Normaal uitstekende verdediger. Nu als Stormroom erbij gezet. Heeft de bal aan Wildschut gegeven. Wildschut wordt verdedigd door de andere Johansson. Matthias Johansson levert nog een hoekschop op. Laatste minuut is bezig. En er is even overleg met de vijfde man. Vierde man in dit geval. Wat hij op zijn bordje moet gaan zetten. Ik denk één minuut dat we die erbij gaan krijgen. 14 minuut 40 zie ik op het scorebord staan. Dat betekent dat de tweede verlenging er bijna op zit als de hoekschop genomen wordt en weggewerkt wordt door Elm. En uh, opgevangen wordt door Ronald van der Geer. Jij hebt nog wat te melden. Ik vang geen bal op, maar Brian Linsen doet dat wel. En die schiet de 1-1 binnen na 27 minuten. Het is te horen in het uh, stadion dat Heracles Almelo de goal maakt. Eerst de mooie steekbal van Tjommer. Die gaat richting Oet. Dat wordt nog doorzien door, uh, ik dacht, De Vrij. En dan uiteindelijk is uh, Linsen er uh, als de kippen bij om die bal op te pikken. En uh, richting het strafstopgebied te gaan. Eén stapje maken. En precies op de 16 meter schiet hij uh, de bal met zijn uh, linkerbeen in. De rechterhoek. En Mulders zit er nog wel even aan. Maar de bal gaat er dus in. 1-1. Nieuwe tussenstand. We gaan terug naar Andy Houtkamp. Bijna was het 3-1. Wat een mogelijkheden weer voor AZ. Maar daar heeft Heerenveen helemaal niets aan. Want Heerenveen staat 2-8. achter, heeft haast. Bal naar voren. En wat een spanning nog altijd hier in uh, Alkmaar in het aanvalstadion. Is er uh, lekker bij een overtreding van Elm. Wordt niet gegeven. En dan heeft Weerens de bal aan de linkerkant. Het publiek is gaan staan. Want hij vindt het prachtig dat heer, uh, AZ verder gaat in de beker. Maar Herenveen heeft nog een keer bal bezit. En dan wordt er nog een overtreding gemaakt door Donny Gorter. Die krijgt daarvoor een gele kaart. Van de scheidsrechter Makkeli. En uh, Leeuw wordt uh, tot man of the match de match uitgeroepen. Zal hem zeer veel goed doen tegen zijn oude club. Maar men is er nog niet. Want er staat nog een vrije trap. Die gaat genomen worden door Zier. Zier die het eerste doelpunt maakte van de wedstrijd. En daarna was hij twee keer AZ Ja, Johansson dat op 2-1 staat. Een slotseconde. Vrije trap. Gaat richting het slagschopgebied. Wordt gekopt. En wordt uh, ingeschoten. Nee, ook geen penalty. Ja, hij geeft een penalty. Hij geeft een penalty. Hoe kan dat nou toch? Hij geeft een penalty, Makali, In de slotseconde. De spelers uh, vliegen elkaar om de nek. Ik ben benieuwd wat er gebeurde. Want veel gebeurde er niet. Ik denk dat er heel weinig zelfs gebeurde. Eens even kijken in de herhaling. Ja, ja. Ja, je kan hem geven. Vim Bogusson komt erin. Gaat over het been van zijn tegenstander Elm. En dan zegt Makkerli. Echt in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Zegt Makkerli. Penalty voor Herenveen En gaat Vim Bogusson achter de bal. Of wordt het Ziyech? Ziyech heeft de bal gekregen van Vim Bogerson. En Ziyech met het linkerbeen zal het moeten gaan doen tegen Esteban. Hij laat niet meer aftrappen hoor. Of hooguit balletje naar voren spelen als er gescoord wordt. De aanloop van Ziyech. Het schot van Ziyech in de hoek. En we gaan zo dadelijk gewoon verder met penalties. Want het is 2-2 na extra tijd in maar bij AZ Heerenveen. Wat een avond nu al. Ronald van der Geer, ook spannend bij jou. Herakles tegen Feyenoord. Was die gelijkmaker verdiend? Nou, ik vond Feyenoord eigenlijk wel een, een bepaalde fase wat, uh, wat sterker. Ik moet eerlijk zeggen, Oet heeft één kans gekregen namens die raakt is, Maar dat was al uh, na 44 seconden. En daarna is het toch Feyenoord de ploeg geweest die het uh, pas weer lastig heeft gemaakt. En Mulder heeft nog niet zo gek veel uh, te doen gehad. Ja, tot nu was eigenlijk ook onnodig. Want het uh, was wel een aardige aanval met, uh, aan de basis uh, Chommer, Die de bal stak richting het strafstopgebied. Oet werd eigenlijk uh, goed uh, gedekt door de vrij. Maar die kon die bal alleen toucheren. Ja, dan was hij net iets te ver van zijn voet. En Linse, die uh, wel aardig in vorm begint te komen... Die, uh, ...dikte die bal op, twijfelde geen moment, schoot de bal. Ja, nog wel via Mulder uiteindelijk dus de goal in. Nee, Feyenoord wel iets sterker dan, dan Herakles, maar het verschil is niet al te groot. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen... ...nou, we kunnen wel even met deze tussenstand van 1-1 na een half uur spelen. Feyenoord heeft nu weer de bal met Immers, paast hem in de diepte. Daar gaat Schaken, die zet de vijfde versnelling erop. Die heeft Davidson niet, hoewel zijn achternaam anders doet vermoeden. Maar ja, dan had hij wel Harley gegeten. Voor um, Schaken is die bal nu, die dan toch Davidson weer tegenkomt... ...omdat hij moet inhouden. Volgens Paast in de as van het veld naar Pelle. Daar is het druk. En vervolgens schiet uh, Tony naar de bal hoog over de goal van Pasveer. En is dus deze koude. Want zo begon het eigenlijk van Feyenoord weer ten einde. En kan Pasveer na een half uur spelen op zijn gemak de doeltrap gaan nemen. 1-1 is de stand bij Raakles Feyenoord. Bas Stegler bij Roda Vitesse. Ja, ik zal nog even na te genieten van. Dan had hij wel Harley geheten. Uh, 1-0 bij Roda Vitesse. Een kwartiertje nog te gaan. En in hetzelfde genre kan ik dan zeggen. Dan is het met oog op de trainer van Roda te hopen dat... Roda niet als een plump pudding in elkaar zakt, nou, dat is wel heel flauw. Vergeet het maar weer. Balbezit voor Vitesse, dat is dus 1-0 achter staat, en maar moet hopen dat het nog in dat laatste kwartier langs zij kan komen. Roda is de ploeg die wat dreigender is geweest in de laatste minuten. Omdat Vitesse wel wat, laten we zeggen, massaler en massiever naar voren loopt. Maar daar eigenlijk geen kansen mee creëert. Maar wel de deur aan de andere kant openzet. Nu komt er wel een kans trouwens. Van Arnold is mee. Nou, dan komt een gelijkmaker. Van Arnold schiet hem erin via de binnenkant van de paal. Hij wordt bediend door Chanturia. Dat is dan het eerste goede wat Chanturia deze wedstrijd heeft gedaan. Hij krijgt de assist achter zijn naam. En het vak met Vitesse-spelers viert feest. Daar nou wordt er over Arnhem wel geklaagd dat er in de Gelredoom eigenlijk altijd minder mensen zitten dan je zou vermoeden. Maar er zijn er nu heel veel mee, want dat vak zit echt bomvol. En die zien dan voor hun neus gebeuren dat een kwartier voor tijd... van Anond wel onvoorstelbaar veel ruimte krijgt. Want er is werkelijk niemand die hem in de gaten houdt. Dat zou dan Hupperts geweest moeten zijn die had moeten meelopen. Maar die deed dat niet. En die schiet dan de bal via de binnenkant van de paal... buiten het bereik van Courto binnen... En als het dan een avond is met verlengingen en strafschoppen... dan doen we misschien in Kerkrade ook wel gewoon mee. Want na 76 minuten is het Van Aanholt... die Vitesse in Kerkrade op gelijke hoogte heeft geschoten. Het is 1-1. Straks de penalties bij Andy Houtkamp. AZ Heerenveen 2-2. is bij Frank Wiel kijken. Kambuur, FC Utrecht. Een uur onderweg 1-0 voor Utrecht en Kambuur hartstochtelijk op jacht naar de gelijkmaker. Al een kwartier en dat heeft geleid tot kansen voor Ritsmeijer. Mooie lop over uh, Romijn Ruiter heen, maar net naast de goal gemikt. En uh, dat was een hele mooie kans. Die van Barto naar een hoekschop was uh, vooral nuttig. Nu bij de eerste paal opnieuw Barto, maar daar komt hij net niet aan. Daar zit Herings dan nog tussen, moet opnieuw een hoekschop weggeven. De druk uh, voor Utrecht zal wel een keertje te veel worden. Is het geen hoekschop? Nee, het is een ingooi. Nou ja, als je daar de goede mensen voor hebt, bijvoorbeeld Drosten, dan is dat een halve uh, hoekschop. Alleen komt uh, Drosten niet zo gek ver. Iedereen staat uh, ter hoogte van de rand van het strafschopgebied. En daar zal die bal dan uiteindelijk moeten worden doorgekopt. Dat gebeurt ook door Barto. En uiteindelijk ook... Uh... Oh, schot uit de tweede lijn. Ik dacht dat die bal weggewerkt zou gaan worden. Ritsmeijer uh, twijfelt niet als die bal goed valt voor zijn linker. En schiet de bal over de goal van Ruiter heen. En dan zijn er ineens twee ballen in het veld... Kambuur jaagt op de gelijkmaker. En Utrecht houdt vooralsnog tegen. En dat doen ze met succes. Want het staat na 61 minuten ruim op de klok... nog altijd 1-0 voor de gasten in Leeuwarden. In de voorbeschouwing hebben we Richard van der Waarden gehoord... dat twee dames die bij jou in de buurt zitten... voorspelden dat het gelijk werd en penalties... en dat Kuik dan doorging. Het kan nog steeds? Ja, kan alle kanten nog op. En MVV laat echt een heel ander gezicht zien in de tweede helft. JVC Kuik leidt nog wel met 2-1... maar moet steeds verder en verder terug. Dubbele wissel ook gedaan zojuist door Tini Ruis... Geboren en getogen in Kuik. Hij zal dolgraag willen winnen. Het is ook nodig voor zijn positie. En uh, die 2-1 voorsprong voor JVC Kuik. Die staat hier dus nog steeds op het bord. Maar MVV wordt sterker en sterker. En ik heb zojuist een prima actie gezien van Mike Sema. Dat is toch een uh, hele fijne speler daarvoor in bij MVV. Gehuurd van het Noorse Hagenzoens. Hij was heel dicht bij de 2-2. Terwijl JVC Kuik nu gaat wisselen. Het wordt spannend. 63 minuten op de klok. 2-1 voorsprong. JVC Kuik. De penalties bij AZ Heerenveen. En Johansson heeft de eerste voor AZ benut. Nu staat de Roon klaar voor de eerste voor Heerenveen. Esteban op de doellijn. Wat een bekeravond. Daar komt de Roon met zijn aanloop. Goed geschoten is de bang kansloos. En zo staat het 1-1 na penalties. 2-2 na 90 minuten. Ja, die penalty in de laatste seconde. Er is niet eens maar afgetrapt. Uh, is de penalty? Is het geen penalty? De een geeft hem, de ander geeft hem. Niet zo simpel is dat. Het is zo'n uh, twijfelgeval. Maar uh, ja, ik denk dat je bij allebei beide kanten uh, iets kunt zeggen. Ortiz komt nu met de bal in de handen naar de penalty stip. Hij uh, gaat de bal neerleggen als Noordveld Christopher Noordveld uh, in het uh, doel staat. Overigens vorig jaar ging Herenveen eruit naar penalties tegen Feyenoord? Ortiz knalt hem. Nou, niet eens zo hard. Maar wel zeer bekeken achter Christopher Noordveld. En een van de mensen die vorig jaar miste. was de man die de openingspenalty nam voor Herenveen. tegen Feyenoord. Vorig jaar dus. was Finn Bogerson. En Finn Bogerson gaat zich nu melden om de penalty te gaan nemen op Esteban. 1-1 dus, of 2-1 in het voordeel van AZ. Na de benutte penalties van Johansson en Ortiz voor uh, AZ. Nu dan uh, Finn Bogesson met zijn aanloop. En hij scoort hem net aan. Esteban zit in de goede hoek, maar het staat 2-2. Tweemaal geschoten, allebei de ploegen. Tweemaal raak, de Roon en Finn Bogesson voor... Herenveen en Johansson en Ortiz. Volgens nog voor AZ. Als Roy Berens. Hij heeft jaren gespeeld bij Herenveen. Was daar niet al te gelukkig. En ging naar AZ toe. En daar heeft hij zijn geluk gevonden. Werd basisspeler. En is bezig aan een heel sterk seizoen voor AZ. Nu kan hij zijn oude club pijn doen. Als hij de bal neerlegt op 11 meter. En Nordveld de lijn weer klaarzet. Zichzelf op de lijn klaarzet. Makkeli fluit. Daar komt de aanloop. Van Berens. en hij schiet hem uitstekend in een hoekje. En zo staat het 3-2 voor AZ. En gaat het nog gelijk op. Nog niemand gemist. En gaan we de volgende man krijgen: Ziek voor Herenveen. Tim Bogenson heeft de vorige gemaakt. En nu dus Ziek voor de gelijkmaker, eventueel voor Herenveen. Komt tergend langzaam naar de penalty-stip toe. Scoorde natuurlijk uit de penalty in de laatste seconde. Scoorde uit een vrije trap in de eerste helft. En uh, zal met links nu ook weer Esteban proberen te verschalken. Daar komt zijn aanloop. Daar komt Esteban en die stopt hem wel. Ja, via Esteban in de lat komt de bal in de handen van de keeper. En zo staat AZ 3-2 voor en is nu weer aan de beurt. Zie ik die dus mist voor Heerenveen. 3-2 voor AZ. Maar ze zijn er nog niet. Vijf penalties moeten hergenomen worden... sowieso. En dan kijken we pas... hoe het ervoor staat. Als Donny Gorter... ingevallen in de wedstrijd... de bal onder de arm neemt... en richting de penalty stip gaat. Wie gaat er naar de volgende ronde? Is het de regerend bekerhouder? Of is het de bekerhouder van 2009? De bekerwinnaar van 2009? Volgens nog heeft AZ de beste papieren. Maar dat kan zo veranderen. Donny Gorter. Hij gaat zijn aanloop nemen... Staat op de rand van het strafstopgebied. Nortveld in het doel. Makkeli met het fluitje, de aanloop. En hij zit erin. Weer in het hoekje. Weer heel bekeken geschoten. Nortveld is kansloos. 4-2 voor AZ. En als Herenveen nu mist, dan is het afgelopen. Dan is AZ een ronde verder. En als je over de hele wedstrijd kijkt, dan is dat uh, toch wel redelijk verdiend. De laatste man, of de misschien laatste man die het moet gaan doen, is Pelle van Anhold. Met rechts aanloop, korte aanloop, schiet hem hoog in het doel. Mooi geschoten, maar misschien dat het niet genoeg is. Want nu komt AZ voor de vijfde penalty. Vier keer raak, Heerenveen één keer gemist. En de man die het moet gaan doen, is de man met de haarband. Overgekomen van Nac Breda, je. Hij kreeg een uh, lange schorsing na een uh, gemene overtreding. Hij is er lang uit geweest. Maar nu staat hij klaar om eventueel een orkaan van geluid in het stadion te bewerkstelligen. Zijn aanloop, als hij scoort is het over. En hij scoort niet! Ho, ho, ho. We gaan gewoon verder! We gaan gewoon verder! Hij scoort niet! Want Noordveld ligt in de goede hoek. En tikt de bal uit het doel. En zo is het 4-4 na 5 penalties. En gaan we om en om. Om en om gaan we ze nemen. En de eerste die dat gaat doen is Bilal Basacikoglu. Hij, dat kleine manneke aan de rechterkant. Openbaring bij Herenveen. Goede voetballer. Mooi talent. Hij gaat de bal neerleggen. Eén om één. Als hij raakt schieten en AZ mist is het afgelopen. Andersom natuurlijk ook. Daar komt Bilal. Legt de bal nog een keer goed. Dat is vaak een slecht teken. Dan maak je het jezelf moeilijk. Zijn aanloop. Het schot is goed. En hij scoort. En nu is de druk bij AZ. Pas, jij hebt een doelpunt. Ja even snel dan kun je even een stokje water nemen. Roda komt tegen Vitesse op een 2 1 voorsprong. Doelpunt van Heusje. Die net in het veld staat als dus invaller. Prachtige goal vertel ik straks allemaal. Berghuis. Berghuis staat klaar voor AZ. Hij moet gaan scoren. Daar komt zijn aanloop. Hij scoort goed. Ja hoor, het is weer gelijk. We gaan gewoon verder. Volgende man Ramon Zomer en het publiek. Iedereen staat om met Hans Rosette te spreken. Iedereen staat en ik ook. En dus uh, gaan we kijken naar Ramon Zomer die de bal gaat klaarleggen. We hebben al aardig wat penalties gehad. En dit is Ramon Zomer die ogenhoog staat met Esteban. Makkuli heeft gefloten... Heeft het zijn veilig gegeven. De aanloop is lang van Ramon Zomer. Als invaller gekomen. Esteban maakt wat beweging op de doellijn. En stopt hem net niet. Oh, oh. Dat scheelt weinig zeg. Hij ging naar de goede hoek en de bal gaat onder hem door. Maakt de bewegingen zoals vroeger. Bruce Grobbelaar. Die oude keeper van Liverpool. Dat uh, gespring. En ook onze Poolse vriend heeft dat uh, ooit gedaan. Maar nu kijken we naar AZ tegen Herenveen. Hij, Ramon Zomer, dus gescoord. En we hebben twee missers gehad van uh, AZ. En nu, uh, nee, één misser. En nu gaat uh, Heerenveen gaat, uh, proberen om het af te maken. Eerst moet die penalty van Nick Viergever dan gestopt worden. Nick Viergever legt de bal op de stip. Makkali haalt een papiertje weg dat uh, nogal hinderlijk in de buurt lag. Nick Viergever met zijn linkerbeen. Zijn aanloop, daar komt hij. Hij schiet hem, erin. En we gaan gewoon door. Ik kan me een wedstrijd herinneren. Nederland-Nigeria voor uh, onder de 21. Toen hadden we geloof ik 38 penalties. En uh, die mocht ik allemaal verslaan. We gaan gewoon verder. Hier in deze wedstrijd. De volgende penalty. 6-5 staat het voor AZ. Als Hereveen mist is het over. En wie gaat er komen voor Hereveen? Als ik het goed zie is het Arnold Kruiswijk. Kruiswijk inderdaad de centrale verdediger. Met links zijn aanloop. Als hij mist is afgelopen. Daar komt zijn aanloop. En hij mist niet. Het is 6-6. En dan gaat de volgende man komen voor uh, AZ. En wie is dat? Even kijken. Ik zie daar toch weer Johansson komen. Gaan we... Nee, niet Johansson. Dat kan natuurlijk niet. Die is al geweest. En wie is dit dan? Even kijken. Oh, dat is natuurlijk uh, Jeffrey Gouweleeuw. Gouweleeuw met zijn aanloop. Gouweleeuw schiet hem er zeer koelbloedig in. 7-6 AZ. En het publiek blijft natuurlijk op de banken staan. En blijft genieten. Want... Dan kan die ontlading nu gaan komen als de volgende man, en dat is Yannick Wildschut, voor Herenveen gaat komen. 7-6 is de stand in penalties voor AZ. Jannik Wildschut, invaller ook in deze wedstrijd. Legt de bal goed neer. Esteban. Gaat weer wat bewegingen maken op de doellijn. Van links naar rechts en wat springen. Arme wijd. Daar komt Wildschut En hij stopt hem. Esteban stopt hem. En dat betekent dat AZ door is naar de volgende ronde op deze heerlijke bekeravond in Alkmaar. Na penalties. AZ wint van Heerenveen. Goed. De relatieve rust in kerkrade. Bas, uh, beschrijf even de goal van Heusje, de 2-1. Ja, fantastische goal weer. En nou hebben we van Roda twee doelpunten gezien. Die waren allebei van grote schoonheid. Wat er aan vooraf gaat, want daar begint het wel mee... is een foute uittraf van Piet Veldhuizen... die de bal verkeerd raakt en hem halverwege zijn eigen helft... zomaar bij Roda inlevert. Er komt een paas naar de rechterkant. er staat Hupperts. Die geeft een voorzet die eigenlijk te ver lijkt. Maar net voorbij de tweede paal staat Heusje... Ik denk dat hij een minuut in het veld staat. Ik denk dat hij hooguit twee keer een bal geraakt heeft. En die pakt de bal in één keer uit de lucht en schiet hem in de verre hoek. Schitterend doelpunt. Want Roda heeft dus met Hupperts al een goal gemaakt voor de mensen die wat later inschakelen. Ook al van grote schoonheid. Een afgeslagen bal vanaf een meter of twintig zomaar in de hoek geschoten. En daartussendoor heeft Van Aanold dus via de binnenkant van de paal... na een goede rush wel de spanning teruggebracht. En spanning is natuurlijk stichtgenomen genomen nog steeds. 88 e minuut. En een 2-1 voorsprong dus voor Roda. Er is druk gewisseld. Dat moet nu overigens verplicht gebeuren omdat er eh, bij Roda en dat is Kali met een blessure naar de kant moet. Daar is nu topoverleg langs de kant. Donald zal in ieder geval een wat verdedigende rol krijgen in het resterende deel van deze wedstrijd. Al was het maar omdat er bij Vitesse twee centrale verdedigers zijn ingekomen. Hutchinson, de Engelsman, ook gehuurd van Chelsea. En dan Mori. Uit Israël. Dat zijn gek genoeg twee centrale verdedigers. Die nu allebei geen centrale verdediger gaan spelen. Van de Heide en Fajnovic zijn eruit. Dan is Hutjes een soort controlerende middenvelder geworden. Er staan dus nog maar drie verdedigers achter bij Vitesse. En uh, Mori is een soort extra spits geworden. Want ja, lang. En als je havenaar niet hebt en je speelt met Chanturia in de punt van de aanval... dan kun je met lange ballen natuurlijk niet zoveel uitrichten. Mori die nu meteen maar een bal doorkomt in de richting van Chanturia, Het gebeurt nog net buiten het strafschopgebied van Roda. Chaturia wordt overigens keurig van de bal gehouden. En zo kan Roda uitverdedigen. Kan Roda gaan counteren ook. Hupperts is op volle snelheid. Krijgt ook de bal nu mee. Vanaf de rand van het strafschopgebied, Draait naar binnen. Schiet in de handen van Veldhuizen. En uh, zo had hij daar de bal ook maar zo... de wedstrijd ook maar zo, moet ik zeggen, kunnen beslissen. Maar dat doet hij dus niet. En zo blijft het nog even spannend... 1 minuut en 20 seconden. Plus wat extra tijd wil Roda graag stand houden. Zodat het uh, voor de tweede, mag je toch zeggen, sensatie kan zorgen in dit beker-toernooi. Want in de vorige ronde, daar hebben we het over gehad. PSV uitgeschakeld. En die gekke week weer in PSV in de competitie. En in de beker uh, verloor van Vitesse, of van Roda. Maar gebeurt dat nu ook. Ik versprak me even Vitesse. Want tussendoor is een kans voor Piazon. En geen kleintje ook. De verdediging van Roda is ineens met van alles bezig. Behalve met het opletten. En de hoekschot die Vitesse snel neemt, die het gevolg is van de redding van Kurto, daar let Roda eigenlijk ook niet op. En ik ook niet, daar heeft u gelijk in. Want die wordt zo snel genomen dat iedereen op het verkeerde been staat. En Kurto opnieuw voor de tweede keer in korte tijd met een belangrijke redding voorkomt dat de gelijkmaker nog op de borden komt. Nog een halve minuut over van de reguliere speeltijd en een hoekschot van Vitesse aan de andere kant. Het volle vak meegereisd, de supporters uit Arnhem. Maakt nog maar eens wat lawaaiers. De hoekschop van Piazon. De tweede paal wordt weggetrapt door Roda. Opnieuw wordt ingebracht door Vitesse. Dat was althans de bedoeling van Van Aanholt, Maar die houdt in omdat hij ziet dat Chanturia, een van de invallers, daar ook in de buurt staat. Maar ze twijfelen allebei. De bal rolt over de zijlijn. Ingooi Vitesse. Meteen in de richting van het trasselgebied, Bijna voor de voeten van Pruppen. Maar bijna telt niet. Wel voor de voeten van Mori. Maar die staat nu een soort linksbuiten met de bal aan de voet. Dat lijkt me niet zo'n sterkste punt. Wacht op steun. Die steun komt er dan ook. Van Pierson en dat levert dan opnieuw een hoekschop op omdat Pierson heel verstandig de bal via de voet van zijn tegenstander over de achterlijn speelt. Hoekschop nummer zoveel van Vitesse. op bij de tweede paal ziet dat er vrije mensen opduiken. En die kunnen nog koppen ook, gek genoeg. Het leek me Chanturia zelfs, die daar toch normaal niet toe in staat wordt geacht. Maar nu inderdaad met zijn hoofd weer de bal komt. Vrijgelaten, over het hoofd gezien. Nou kun je grapjes maken over zijn lengte, maar dat doen we lekker niet. De extra tijd loopt inmiddels. Vier minuten heeft hij misschien op de achtergrond gehoord. Want dat heeft de vierde official ons laten zien. Dat hoor je niet op de achtergrond. En het oproepen van de speaker ging gepaard met het fluitconcert van de mensen hier. Omdat ze het wel iets minder hadden gevonden. Maar vier minuten zijn het en zo lang moet Roda dus nog stand houden. Roda zoekt naar mogelijkheid om met een counter de wedstrijd te beslissen. Met Nemeth en Huppert die de tegenstand opjagen. Dat lukt. Huppert krijgt de bal mee, ontwijkt een tackle. Huppert het strafselgebied binnen. Wil met een sliding naar de bal die net iets te ver van zijn voeten springt. Dat lukt niet. Dan blijft Kasia wel ijzingwekkend koel cool door in zijn eigen strafhofgebied nog twee tegenstanders uit te kappen. Die staan op het verkeerde been. Dus de missie is geslaagd. Komt een verre trap die nog goed is ook naar de rechterkant. maar dan de aanvallen vervolgens worden gegeven door Chantouria, Die in het centrum nu de bal krijgt. En kiest voor de linkerkant. Kajajsvili. Die draait naar binnen toe. Die draait naar binnen toe. Die gaat schieten. Draait nog een man voorbij. En schiet dan inderdaad. Maar dat schot wordt geblokt. Door Montijnen die in het elftal gekomen is bij Roda. De aanval is nog niet helemaal afgeslagen. Want Vitesse houdt bezit. Met een paas naar de tweede paal. Waar de bal wordt teruggelegd door Van Arnolt. Die heel diep staat en zelf misschien dat kunnen schieten. Maar dat niet doet. Trupal brengt opnieuw in. dan gaat hij er bijna in. Hoe is het mogelijk dat hij er niet in gaat? Want de man die bij de bal in de buurt komt. Dat is Leerdam. Die heeft er toch al wel een paar gemaakt. Die hoeft er eigenlijk alleen maar tegenaan te lopen. Maar hij loopt er nu net aan voorbij. Dan is hij ook nog heel boos op scheidsrechter Blom. Die een doeltrap geeft. Daar waar Leerdam het idee had dat die bal nog door zijn tegenstander Heusje was aangeraakt. En ik denk als ik naar de herhaling kijk dat Kelvin Leerdam gelijk heeft ook. Maar als Blom het niet ziet en de grensrechter het ook niet heeft gezien. Dan ontsnapt Roda aan een nieuwe hoekschop. Die Vitesse dus nou ja, in ruime mate heeft mogen nemen in de afgelopen minuten. 92 minuten zijn we onderweg. Vier extra tijd. Nog twee over. En dus leeft Vitesse nog altijd in dit bekertoernooi. Maar hangt dat bestaan aan het welbekende zijden draadje. Als Vitesse wel weer de bal gekregen heeft... en dat zeg ik met nadruk zo... omdat Roda het nu wel heel slordig oplost voorin... en eigenlijk op twee gedachten hinkt... zoals je dat wel vaker ziet... er staan er nog wel twee voor... maar op het moment dat die de bal krijgen... willen ze eigenlijk zo snel mogelijk naar een vijandelijke doel... in plaats van dat je nou gewoon de bal koestert... de keeper van Vitesse, Veldhuizen, heeft besloten... als er een vrije schop komt... de hoogte van de middellijn voor Vitesse... om zich maar te melden in het strafschopgebied van Roda. Een extra aanval dus in de vorm van de keeper... en het doel van Vitesse leeg... van Anod gaat trappen... Wie kan de koppen? Veldhuizen niet zoveel is duidelijk. De bal blijft eigenlijk een beetje hangen. Er kan helemaal niemand koppen. Die wordt weggewerkt. Dan is er een velduel met Montaigne en Prupper. Dat Prupper wint. Die draait het strafgebied weer in. Speelt de bal te ver voor zich uit. Dan wordt er uitverdedigd. En dan moet Rona kijken of Huppert snel genoeg is om de bal... In ieder geval in bezit te krijgen. Dat lukt niet. Zou dat gelukt zijn? Dan had hij hem zo in het lege doel kunnen lopen. Vitesse neemt opnieuw over. Veldhuizen staat als extra spits nog altijd in dat strafsomgebied. Te wachten op ballen die komen. Daarom is bekenvoetbal zo leuk. Daarom is bekervoetbal zo leuk. Veldhuizen is gewoon de derde spits van Vitesse. En dat betekent dat als de bal... Over de achterlijn gegaan is in het laatst door Roda geraakt. Dat er een hoekschop komt en dat Veldhuizen dus nog altijd de gelijkmaker achter zijn naam kan krijgen, dat zou een sensatie zijn. De bal weggekomen door Roda. Opnieuw ingebracht. Veldhuizen gaat schieten. Oh, en maait over de bal. En hij gaat nog een keer schieten. Veldhuizen, maar hij heeft te veel tijd nodig. Hij is bezig aan hem. Dribbeltje. Piet Veldhuis in het Strasselgebied. Krijgt nu steun van Mori. Er komt weer een voorzet. Het is totale chaos. Waarbij iedereen van Vitesse nu probeert... om de bal in de buurt van het Roda doel te krijgen. Weer is Veldhuis er dichtbij. Maar weer lukt het net niet. Dan breekt Roda echt uit. Staan er drie aanvallers van Roda. En nu is het gedaan. Want uh, Huppertz is er met de bal vandoor. Het doel is verlaten. En die schuift hem erin. Het is 3-1. Het is meteen afgelopen ook. Blom weet dat het geen zin meer heeft. Bovendien de 94 minuten waren voorbij... Hupperts beslist met zijn tweede goal. Het duel definitief was zoals gezegd. Wat geeft het? We schrijven op. 3-1 Hupperts. We schrijven op einde wedstrijd. We onthouden sensationele slotfase. We onthouden Veldhuizen mee naar voren... die nog dicht bij de gelijkmaker was. Het was een onwaarschijnlijke saaie avond in het eerste bedrijf. En het was hartstikke leuk in het tweede bedrijf. Och, wat hou ik toch van bekervoetbal. En voor we naar het euh, nieuws gaan uh, nog even naar Frank Willard... naar Cambuur uh, FC Utrecht. Ja, want uh, tegelijk als uh, bij Bas de beslissing valt... Uh, ben ik bang dat dat bij mij ook gebeurd is. Want een uh, goede aanval van uh, Utrecht over de linkerkant. Oor zet hem in. Het is 3 tegen 3. Kambuur jaagt op de gelijkmaker. Dat doen ze de hele tweede helft al. Maar ze maken hem niet. En dan Oor uh, over de linkerkant. Geeft de bal aan Ajoep. Die gaat door tot in het strafschapgebied. Legt dan slim terug. Randje strafschapgebied. Daar staat namelijk Steve de Ridder te wachten. En die schiet de bal onberispelijk achter Nienhuis. En dus staat Utrecht met 2-0 voor bij Kambuur. En lijkt het er 10 minuten voor tijd op. Dat we uh, de beslissing te pakken hebben tenzij de scheidsrechter anders gaat beslissen. Liesveld, nadat er vuurwerk uit het uitvak van Utrecht komt... beslist om naar binnen te gaan. En uh, vuurwerk kwam er ook al voor de wedstrijd. Toen was daar nog niemand. Maar nu staan daar een heleboel spelers in de buurt. En zegt Liesveld zonder aarzelen... bekijk het maar, we gaan naar binnen. Want als er vuurwerk op het veld komt... terwijl er spelers op het veld staan... daar heb ik geen trek in. Dat is gevaarlijk. En de spelers van Utrecht gaan deels naar... Uh, uh, het uitvak toe en zeggen. Wat zijn jullie nou in vredesnaam voor domme ezels aan het doen? Want we staan hier voor met 2-0. We gaan deze wedstrijd winnen. We gaan een rondje verder. Dus doe normaal. En vier het feestje op een normale manier. Liesveld is binnen. De spelers van Utrecht gaan nu ook naar binnen. De wedstrijd is hier 10 minuten voor tijd gestaakt. Het is 2-0 voor Utrecht in Leeuwarden. Dit is Radio 1.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 Ja, het is een bizarre bekeravond, mogen we wel zeggen. Ik praat u even bij AZ Heerenveen 2-2 na heel veel penalties. Ik geloof zeven allebei. Dan Roda tegen Vitesse, 3-1 in een hectische slotfase... en een prachtige eerste goal van Huppets Moeten we absoluut terugzien, als u kunt wachten tot de samenvatting. Zou ik even op YouTube de goal van Gerry Muur uit 1972... tegen Bayern München van Ajax opzoeken, want daar lijkt hij heel erg op. Dan Kalmuren FC Utrecht 0-2 en Herakles tegen Feyenoord... Daar Rust 1-1 Kuik. MVV Maastricht, daar is het spannend, Richard. Ja, het is boeiend, interessant, inderdaad spannend ook. Niet echt goed voetbal in de tweede helft. MVV dat het ook weer een beetje kwijt is na een prima eerste half uur in de tweede helft. Maar het staat nog steeds achter de profclub uit Maastricht met 2-1. JVC Kuik lijkt stand te houden. 83 minuten dus inmiddels al op de klok. En daar gaat MVV weer over de middenlijn. JVC Kuik geeft werkelijk alles. Er wordt gevochten als Leeuwen, maar nu misschien de kans voor MVV. Nee, bal wordt weggehaald achterin door Kuik. Ook via... Uh, een van die verdedigers daar, de ritsen in dit geval. En dan de kans voor een van dichtbij. Maar het is Maria, de invaller, die een beetje verrast was. Dat hij daar ineens de kans kreeg voor open doel, nota Jan-Luca Maria, maar de bal gaat naast het doel bij Joris van Gerwen. En zo blijft de stand 2-1 nog steeds staan. En zijn we heel dicht bij een historische avond voor deze Brabantse topklasser in het zondagvoetbal. 2-1 en ik kijk eens naar uh, de ruggen van Piet de Kruijven en Hans Kraai zo fanatiek aan het coachen zijn de hele wedstrijd al hier. Ik sta ook tussen een hoop fanatieke supporters op een soort bordesje achter die rijen dikke mensen die hier voor mij dan ook weer staan. Het is allemaal zeer sfeervol. Het is allemaal een beetje passen en meten. Maar het is ook de charme van zo'n wedstrijd bij een ploeg in het amateurvoetbal. Nog zes minuten in deze wedstrijd. En nog altijd leidt JVC Kuik met 2-1. MVV heeft nog geen doelpunt gemaakt. Het eigen, de eigen goal kwam naar nou ter benen via een speler van Kuik. Dat was Schapen met het hoofd. Dus MVV zelf nog geen doelpunt gemaakt. Nu een aanval over de linkerkant van Kuik, maar de bal gaat dan in het zijnet en zo is het weer een aardige kans geweest voor JVZ Kuik dat in de terug, in de slotfase toch weer heel sterk aan het terugkomen is en nog altijd stand houdt in de slotfase van deze wedstrijd. Even kijken in Leeuwarden bij Frank Wilaert. Vuurwerk gegooid uit het vak van Utrecht. Hoe ongelooflijk stom kan je wezen? Ja, überhaupt ze, om het te gooien, maar ook nog als je met 2-0 voor staat. Je komt net met 2-0 voor. Die wedstrijd zit echt in de tas. Daar hoef je geen twijfels over te hebben. Want Cambuur gaat twee goals in 10 minuten tijd niet meer goed maken. Of er moeten hele rare dingen gebeuren. Dat kan op een BK-avond. Maar daar hoef je geen rekening mee te houden. En het is natuurlijk helemaal dom als al die spelers in de buurt staan. Ook je eigen spelers. Om dan iets van vuurwerk op het veld te gooien. En daarmee het risico te nemen dat die wedstrijd gestaakt wordt. Standaard gaat dan de scheidsrechter zeker een minuut of tien naar binnen... Om de boel te laten afkoelen. En dan zal hij de, de stadion-speaker laten omroepen. Dat dit soort zaken niet nog een keer mogen gebeuren. Want dan gaat hij definitief naar binnen. En uh, is het dus afgelopen met deze wedstrijd. En dan moet Utrecht nog maar zien dat ze hem winnen. Dankzij een supporter die zo dom is om vuurwerk mee te nemen. Het vak in en dat ook nog op het veld te gooien. Als daar zaken gebeuren die er uiteindelijk toe doen. Er zijn geen spelers op het veld. Er zijn uh, wat ballenjongens op het veld. Vlak voor het uitvak een beetje met een balletje aan het rommelen. Die mogen straks weer allemaal op hun plek gaan staan. Als Scheidt zich de Liesveld besluit deze wedstrijd voor te zetten. Op de klok staat 79 minuten en 59 seconden. Daar zal misschien twee, drie tellen tussen zitten qua waarheid. Maar dat zal niet zo gek veel meer zijn. Het belangrijkste wat er staat is Kambuur 0, Bezoekers 2. En die bezoekers komen uit Utrecht.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 bij mij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 body safe to show don't listen to me.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 die vrouwen die bij je in de buurt, die we voor de uitzending hadden, die worden helemaal gek volgens mij bij jou Richard. Kijk. Ja, die, ja, je ziet de spanning op de gezichten, dat is echt heel erg leuk. Ik sta hier op een soort bordesje, iets voor de kantine en er staan allemaal mensen om mij heen. Een fotograaf heeft zich ertussen genesteld, want het is allemaal een beetje krap hier. Maar het is ook weer ontzettend leuk om dat allemaal mee te maken op dit fanatieke... Uh, complex, dit uh, sportpark, de Groenendijkse Kampen, waar het voetbal echt leeft, waar zo'n 4000 toeschouwers aanwezig zijn. Fluitenscheidsrechter nu voor een uh, aanvallende fout aan de kant van de MVV. Dat vindt het publiek natuurlijk ook allemaal prachtig hier. JVC leidt nog altijd en dat is natuurlijk spectaculair. Heel dicht bij de kwartfinales, deze club uit het zondag amateurvoetbal op de derde plaats in de topklasse, en er uh, komen vier. Vier minuten bij nu. Vier minuten extra in deze bekerwedstrijd. Waar JVC Kuik dus nog altijd aan de leiding gaat. Het versloeg Hardenberg. Het versloeg Barendrecht. Het versloeg ook echt. En die wedstrijd maakte het overigens de man van de wedstrijd. Want ik vind hem echt heel erg goed spelen. Dat is uh, die Mark Vennebeumer, Aanvallende middenvelder. Die maakte in die wedstrijd tegen echt de vorige bekerwedstrijd dus een, uh, een doelpunt. En vooraf had hij een weddenschap afgesloten met de vicevoorzitter. Dat als ik in die wedstrijd een doelpunt maak dan krijg ik een eigen parkeerplaats tenminste dat was zo afgesproken en hij scoorde en hij heeft als enige speler van JVC Kuik nu hier op de Groenendijkse kampen een eigen parkeerplaats belangrijker is wat er nu gebeurt aan de rechterkant van het veld er is weer een aanval van JVC Kuik moet de voorzet gaan komen in de hoek van het veld maar er wordt verdedigd door MVV in de persoon van Verdellen, dan gaat de bal weer flink naar voren, maar komt Kuik opnieuw terug Kuik dat zojuist via invaller uh, Van der Laan Jordi Van der Laan, een enorme kans had om uh, MVV de genadeklap toe te dienen. Hij schoot van dichtbij in het zijnet en zo staat het dus nog altijd 2-1. En voetballen we in blessuretijd nog een minuut of drie. Maar de voorsprong is er dus nog altijd voor de amateurclub. Ja, Frank, voetballer is alweer bij jou. Ja, 2,5 minuten geleden zijn we weer begonnen... na de waarschuwing natuurlijk van de speaker... dat er geen vuurwerk meer gegooid mag worden. En de hoekschop voor Kambuur, die nog staat, wordt opnieuw ingebracht... Door Ritsmeijer. Bal bij de tweede paal valt daar. En wordt weggekopt. Daar uh, door Bulthuis uiteindelijk weer opgeraapt op het middenveld bij Kambuur. En dus vervolgens kan Ritsmeijer nog een keer proberen die bal voor te zetten. Dat gaat niet in één keer lukken. Moet dat via de zijkant doen. Drosten raakt dan de bal als laatste. Doeltrap Utrecht. En het stomme van uh, het gooien van vuurwerk op het veld. 10 minuten voor het einde met een 2-0 voorsprong is natuurlijk dat iedereen naar binnen gaat. En Lodewegen is daar een uh, heel brutaal plan had kunnen bedenken. Met 11 spelers binnen die nog uh, weer allemaal tegelijk geïnstrueerd zouden kunnen worden. En uh, dan vervolgens dat Kambuur die wedstrijd nog even omdraait in 10 minuten tijd. Ik heb niet de indruk dat dat gebeurd is, want ik zie alles nog hetzelfde staan als het was. Kambuur speelt achterin 1 op 1 met twee spitsen voorop en drie mensen daar heel kort achter. Vooralsnog zonder resultaat tegen Utrecht, want met nog 7 minuten op de klok staat het 2-0 voor de bezoekers. Spanning in Kuik. haalt het de kwartfinales? Ja, ze zijn heel dichtbij hoor. We zitten in de laatste minuut denk ik ongeveer van de blessuretijd. Het is nog altijd 2-1 en JVC Kuik moet het in de slotfase eigenlijk hebben van de counter, want het wordt opnieuw teruggedrongen door MVV dat in de eerste 20, 25 minuten eigenlijk twee maal had moeten scoren toen grote kansen kregen op de 2-1. Die viel er uiteindelijk ook wel door een kopbal van Schaap, een speler die speelt bij JVC Kuip Toen was de spanning dus terug en was het opnieuw MVV dat even een minuut of tien nog flink bleef aanzetten, maar daarna kwam toch de controle weer terug. Oh dan hoop ik zo ook dat de lijn weer terugkomt bij Richard van der Maden. Want het is hartstikke spannend daar. Kuik tegen MVV Maastricht. Rust 2-0. Het staat daar nu dus 2-1. En ze zitten absoluut in de laatste seconde. Even kijken bij Frank Wielaerts. Kambuur tegen Utrecht. Gaan we zo weer de Kuik ingooien voor Kambuur. Bijker gaat gooien halverwege zijn eigen helft vanaf de linkerkant. Christof probeert te bereiken. Dat lukt niet. Uh, dat is Ajoep die op het middenveld probeert de bal weg te werken. Dat lukt uiteindelijk ook. En Utrecht komt zo weer een bal bezit. Een paarsje zonder te kijken van Toornstra. Dat komt dus ook niet aan. In de buurt van de Ridder kan Kambuur overnemen. Doet dat via Nienhuis. Een lange bal naar voren natuurlijk. Kambuur heeft haast. Moet twee goals goed maken. Op eigen veld tegen Utrecht. En daar heeft het nog maar een goede vijf minuten. Voor. Niet meer dan dat. Ja, nog wat extra tijd die erbij getrokken gaat worden door scheidsrechter Liesveld. Buitenspel gegeven voor Utrecht. Dus vrije trap Cambuur, halverwege de helft opnieuw. Nu aan de rechterkant. Nienhuis gaat die vrije trap nemen. Het is 2-0 voor Utrecht bij Cambuur. Goed, we gaan naar Richard van der Maren. Slotfase, je bent weer terug. Ja, stekkertje vasthouden en het is afgelopen. Jevers in Kuik, door naar de kwartfinale's en wat een enorm feest hier op de Groenendijkse kampen. Hans Kraai, hij blijft rustig en hij feliciteert nu. De kruiven en al die spelers die vallen elkaar in de armen. En dat publiek dat wordt hier helemaal gek. Helemaal gek van vreugde. Want JVC Kuik flikt het. En gaat dus als enige amateurclub doorbekeren richting de kwartfinales. MVV draait af. Het worden hele zware tijden voor Tini Ruis. De coach einduitslag hier in Kuik in Brabant. 2-1. Ja, enige amateurclub, dat moet je nog maar even afwachten... of het inderdaad de enige amateurclub is, uh, natuurlijk. Want morgen krijgen we ook nog Ajax uh, tegen uh, uh, IJsselmeervogels. IJsselmeervogels en dus dan kan dat ook nog. We gaan. Ja, wat lag je, Ronald? Nou nee, ja, ik moet denken aan uh, de vorige keer dat uh, Krij trainer was bij Liende. Toen uh, wonnen ze van Vitesse en toen heb ik een interview met Krij gemaakt. Ja, da daar kan ik nog steeds met heel plezier aan terugdenken. Wat een emotie gooide hij toen in dat gesprek en wat was hij toen blij. Dus ja, daar moest ik even aan denken toen ik, uh, toen ik net... Die explosie van vreugde in Kuikhoorn. <lacht> nu die explosie van vreugde bij jou? Ja, die is er nog niet, want uh, na 49 minuten is het 1-1 uh, bij herakles Feyenoord. Je kunt je voorstellen dat uh, men in daar eigenlijk helemaal niet ontevreden over is. Zeker als je kijkt dat uh, na de openingstreffen van Pelle er wel wat mogelijkheden voor Feyenoord zijn geweest. Maar Herakles heeft zich wel teruggeknokt, ook in de wedstrijd, ook voetballend, en uh, heeft zichzelf dan uiteindelijk beloond dus met die goal van uh, Linsen. En zojuist, en dat was een minuutje of twee na rust, een schot van Bella Sani net buiten het schuttersopgebied, waar hij weer Mulder toch de nodige moeite mee had. Dat was geen uh, speler van het uh, elftal van de Jonge in de buurt om in elk geval iets van een rebound te kunnen benutten. Dus is het nog altijd 1-1. Lange trap van Pasveer. Gaat richting de linkerkant. Is wat onzuiver. Waardoor Davidson hem niet kan binnenhouden. En Feyenoord nu rond de middellijn. Via Del Jamaat aan de Rotterdamse rechterkant. Dus kan gaan ingooien. Doet dat naar Filena. Filena staat wat opgesloten. Tussen Bellasani en Rosheuvel in. Maar vindt wel de vrije man in Bruno Martis Indi. De linksachter. Vervolgens pellen gevonden. Pellen fel op de huid gezeten. Door Bart Schenkenveld. Maar krijgt hem wel, de Italiaan. Bij Jordi Klaas. Waardoor Feyenoord dus het balbezit continueert. En de Aanval dus kan voortzetten. Nu aan de rechterkant schaken weggestuurd Daar komt Veldmaat uitstappen. En die verdedigt keurig. Geeft haar rugdekking aan Davidson. En levert ook nog eens in bij Linse. Betekent wel dat Herakles eruit zou kunnen komen. Via Oet, via Linse. Maar de bal vervolgens op Linse is niet goed. Maar wordt wel weer door uh, Jan Maat in de voeten van een speler van Herakles gekopt. Dat is uh, Mark Oet. En via Feyenoord gaat hij weer over de zijlijn Terreinwinst dus voor de thuisploeg na 50 minuten. Bij Herakles tegen Feyenoord 1-1. Kambu tegen FC Utrecht. Uh, ja, er moet nu toch echt wel een enorm slotadvies uitgeperst worden. Wil dat nog spannend worden, Frank? Nou, Christophe Cristofao bijna van heel dichtbij. Heel hard schieten op de goal van Utrecht. En uh, Ruiter kreeg daar op wonderlijke wijze nog een vuist tegenaan. En die bal stuitte vlak voor de goal langs. Echt centimeters voor de, de tweede paal kwam die bal uh, uiteindelijk weer op de grond terecht. En uh, de, die bal ging er dus uiteindelijk niet in. Het was de kans in de slotfase voor Kambuur, voor Christophe de invaller. En Kambuur blijft het proberen zoals ze de hele tweede helft... hartstochtelijk hebben aangevallen, maar zonder resultaat. En die ene counter uh, is ze dus uh, fataal geworden uiteindelijk. Bal valt voor... Oh, dat was een aardige poging. Van uh, schokker is het, de invaller... Puntje van het strafschopgebied. Hij legt hem even voor zijn linker en probeert hem dan in de verre bovenhoek te plaatsen. Geeft de bal ietsje te veel hoek mee, en daardoor gaat die bal voor langs de goal van Ruiter, waar nog een keer gewisseld gaat worden. Ik zie niet wie er staat, maar dat moet er wel een van Utrecht zijn... want die van Cambuur zijn klaar met wisselen. En inderdaad, Cedric Badjek gaat nog in de ploeg komen... als tijdrekwissel voor Steve de Ridder... de maker van de beslissende goal voor Utrecht. En de voorbereider van de 1-0, die uiteindelijk op naam van Nienhuis... de doelman van Cambuur zal komen, omdat die de bal als laatste raakte... en beslissend van richting veranderde over de doellijn. Badjek gaat in de punt van de gewoon de de plek van de ridder overnemen. Het gaat alleen maar over het winnen van tijd. Want we zitten in de laatste minuut officiële speeltijd. De bal van Ruiter zo lang mogelijk, hoog mogelijk onderweg... ...in de richting van Sarota, die duwt. Krijgt dus een vrije trap tegen. Bijker heeft nog altijd haast. De linksback van Cambuur opnieuw. Christofau doorkoppen in de richting van ja niemand eigenlijk. Leeuwin is dan degene die als eerste bijsluit. Barto probeert het uit te draaien. Moet je wat geluk bij hebben, zeker met een tegenstander in je nek... ...zoals bij Barto het geval is. En dus jaagt hij de bal heel hoog over de goal van Ruiter heen. Die uh, niet zo flauw is om dan heel lang te gaan wachten. Maar wel uh, zo flauw is om niet heel hard achter de bal aan te lopen. Die uh, het veld ingegooid wordt door uh, de jongeman die de bal daar uh, naartoe moet brengen. En hem dus niet naar, naar Ruiter gooit, maar naar de rand van het doelgebied. En Ruiter neemt dan natuurlijk, als hij de bal eenmaal heeft... natuurlijk wel de tijd door uh, naar de andere kant van zijn doelgebied te lopen. En daar dan de bal rustig neer te leggen. Drie minuten extra tijd krijgen we intussen te zien. Uh, die onmiddellijk ook ingaan. Drie minuten dus nog voor Kambuur om wat te doen aan die 2-0 achterstand. En uh, ik heb het al gezegd met 10 minuten voortijd dat dat niet meer zou gaan gebeuren in deze wedstrijd. Utrecht gaat een rondje verder bekeren. Het staat op dit moment met 2-0 voor tegen Kambuur en heeft de bal via Ajoep. Ja, dan uh, uh, feesten in Kuik, want dat is door naar de volgende ronde... ten koste van MVV Maastricht. Wat is er aan de hand, Richard? Ja, de sfeer is wat grimmig hier in uh, Kuik... want een aantal supporters van uh, de Maastrichtse club... kunnen het verlies blijkbaar niet helemaal uh, verkroppen... zijn ook vooral boos op Tini Ruis. Ik zei dat al ook uh, voor deze uitzending. De trainer van MVV ligt behoorlijk onder vuur bij een groot aantal supporters... en ik zag zojuist uh, wat fans van MVV... die helemaal aan de andere kant uh, uh, van de goal ineens weer tevoorschijn uh, kwamen... En zo ineens ook het veld opliepen. Direct een aantal stewards erbij. Wat ME ertussen ook. En een aantal fans van MVV is volgens mij ook meteen afgevoerd richting uh, ja, in ieder geval buiten het sportpark. Vreugde. En ook tegelijkertijd een beetje frustratie en verdriet aan de kant van de MVV supporters. Maar het is jammer dat dit soort dingen dan ook weer gebeuren. Dat er fans het veld oprennen. Totaal onnodig. Ook nu weer zie ik een aantal supporters. Dat zijn ongetwijfeld fans van MVV die het veld overrennen. Maar de grimmigheid van een aantal minuten geleden die is gelukkig verdwenen. De mensen die verlaten hier het sportpark. JVC Kuik heeft weer gestund. Zij vieren feest en MVV druipt af. Goed, zometeen ongetwijfeld de, de reacties. Nog even bij Ronald kijken. Heracles tegen Feyenoord... Nog altijd 1-1 en een veel sterker Herakles. Feyenoord weet eigenlijk soms niet waar het, het zoeken moet met het druk zetten van Herakles. En met name het goed positioneel spelen van Simon Chommer. Een beetje de dreunhooppunt van het nieuwe Herakles. Terwijl Jan Maat nu met grote passen richting het strafstopgebied van Herakles allemaal gaat, Hoed moet ik zeggen. De Duitse spits gaat mee verdedigen. Trekt Jan Maat aan de schouder naar beneden en krijgt de gele kaart. Dat is de derde in deze wedstrijd. De vrije Martens in die kregen er ook alleen. En dus een vrije trap voor Feyenoord die wij niet meer zullen gaan meenemen. Met die zult, het resultaat daarvan zult u je na het nieuws gaan horen. Het is 1-1 na 56 minuten spelen hier in Almelo. En dan staan ons Op Nieuws krijgt een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat.